Kasper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een nep webwinkel opgezet... om te waarschuwen voor internetoplichters. Met reclames voor zeer scherp geprijsde spelcomputers... stofzuigers en telefoons voor de mensen naar de site pakjedeals.nl gelokt. Die probeert daadwerkelijk iets te bestellen... krijgt een waarschuwing te zien dat hij opgelicht had kunnen worden... De politie waarschuwt zeker rond Black Friday om op te passen voor onrealistisch lage prijzen en altijd te zoeken naar een geldig KVK-nummer. UNESCO heeft 34 locaties in Libanon extra bescherming toegekend. De Werelderfgoedorganisatie vreest voor vernietiging van eeuwenoude of zelfs millenniaoude bouwwerken... Eerder deze maand meldde de VN dat bij Israëlische luchtaanvallen in Libanon... in ruim een jaar tijd zeker tien moskeeën en kerken zijn verwoest. Onder meer de culturele oudheden in Baalbek en Tyrus krijgen aanvullende bescherming. Daarmee komt extra geld beschikbaar en kunnen aanvallen op zo'n plek zwaarder worden bestraft. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil Google via de rechter dwingen... om zijn internetbrowser Chrome te verkopen... Dat meldt persbureau Bloomberg. Wereldwijd gebruiken twee op de drie mensen Chrome om te internetten. De browser maakt doorgaans gebruik van Google zoeken... en verzamelt informatie die Google kan gebruiken voor zijn advertenties. Een gang naar de rechter zou een nieuwe stap zijn in de strijd van de Amerikaanse overheid... tegen het monopolie van de grote techbedrijven. Pieter Omtzigt keert vandaag toch niet terug in de Tweede Kamer... In september deed de oprichter van NSC om gezondheidsredenen tijdelijk een stap terug. Hij zou mogelijk vandaag weer terugkeren. Maar gisteren liet een woordvoerder weten dat Om zich daarvan afziet. Wanneer hij wel terugkomt is nog niet duidelijk. Het weer, het wordt opnieuw een regenachtige dag met aan de kust veel wind. Het wordt zo'n 3 graden in het noorden tot 11 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 never seen I guess you're gonna yeah